Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische Veiligheidskabinet zit op dit moment bij elkaar om te stemmen over de deal met Hamas. Het gaat onder meer over een wapenstilstand en de vrijlating van gegijzelden. Als het Veiligheidskabinet met de afspraken instemt, moet het hele Israëlische kabinet er ook nog over stemmen. Die ministers zitten waarschijnlijk morgenavond met elkaar om tafel. Volgens het kantoor van de Israëlische premier Netanjahu kunnen zondag de eerste gegijzelden vrijkomen. De wapenstilstand moet zondag. Gaan het begin van de middag ingaan. Tot die tijd gaan de Israëlische bombardementen op Gaza nog door. Gisteren werden daarbij meer dan 70 Palestijnen gedood. Veel beginnende artiesten verdienen niks met hun optredens, blijkt het onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ze moeten vaak zelfs eigen geld bijleggen om te kunnen spelen, zegt deze belangenvereniging. En Dat zijn bands en artiesten die eigenlijk al behoorlijke fanbase hebben. En ze kunnen kleine zalen van, nou, laten we zeggen, 150 tot 400 capaciteit kunnen ze gewoon uitverkopen. Ze spelen veel, ze hebben streamingcijfers. Maar ja, dat soort ticket sales uh, van dat soort capaciteiten, dat, dat kan nog steeds niet uit. Dus je komt niet uit de kosten. Daarom is er in de herfst een pilot gestart om jonge artiesten eerlijk te betalen. Met geld uit een cultuurfonds wordt de opbrengst aangevuld tot een minimumloon. En steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om vanaf een vliegveld in het buitenland hun vakantie te beginnen. Onder meer Sunweb ziet dat meer mensen een vlucht boeken die vanuit België of Duitsland vertrekt. Vertelt mijn economiecollega Roeland Roland Müller. Die zegt dat zij nu al 20% meer mensen zien die kiezen voor het buitenland om vanaf daar te vliegen. Ten opzichte van vorig jaar. En sowieso constateren zij dat er meer vanaf buitenlandse luchthavens wordt gevlogen dan voor corona. Toen lag per stage nog zo'n 6%. Dus 6% van de Nederlanders die wilden vliegen, dat ligt nu op een kwart. Dat is al uh, fors meer. En dan moet je vooral denken aan luchthavens zoals uh, Brussel, Antwerpen, Düsseldorf, Wezen en Keulen. Vliegen vanaf die luchthavens kan een stukje goedkoper zijn dan bijvoorbeeld Schiphol. Maar ook een fijnere vertrektijd kan een rol spelen bij het kiezen van een buitenlands vliegveld. Het weer dan, een grijze dag. Alleen in het zuidoosten kan de zon vanmiddag even doorbreken. De mist blijft lokaal nog flink hangen. En het blijft vries bij maximaal 5 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Volgens mij is het nu tijd voor de cultuuragenda. En dan hebben we weer die mooie klanken van Jan Veen op de achtergrond. Nee, nee. <laughs> is Remy Strom. Oh, Remy Tijd voor de cultuuragenda. En we hebben het over morgen al, 18 januari. Zit we zitten alweer op de helft, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Morgen in de concertzaal, de Oude Kerk in Heemstede. Om kwart over acht, Fuse. Met het programma Fuse Live. Ik weet niet of jullie Fuse kennen. Van het uh, Podium Klassiek. Op zondag, ja. Oh, die zijn geweldig. Dat is echt heel erg goed. Huisband, tv-programma Podium Klassiek. Daar heeft Fuse de afgelopen tien jaar een snoepwinkel met bijzonder repertoire opgebouwd. Het zijn ook allemaal van die mooie mensen. Je krijgt altijd zoiets van, oh, ik wil ook zo dun zijn en zo mooi. Oh, daar ga ik maar niet achter, van niet die mooie mensen. spelen en weet ik wat. Geweldig. Van beroemde en verborgen parels uit de klassieke muziek... tot jazz, tot de spannendste componisten van nu. Je zal het allemaal zien. Voor de zevende keer op reis zal Fuse de oude kerk morgen op zijn kop zetten. Wat zeggen de kranten over Fuse? Nederlands meest veelzijdige ensemble. Fuse staat synoniem voor muzikaal avontuur. Virtueus, technisch begaafd. En vooral tot op het merk muzikaal. Hoe verwend wil je het hebben? Hè? Hoe... Oh, ik zeg verwend. Hoe wervend wil je het hebben? Oh, oh, ja. Ik ah, word wel verwend van zo'n uh, recensie natuurlijk. Wervend verwend. Ja. Hoe wervend wil je het? Wil je het morgen bij zijn? Nou, dat kan. Uh, dan moet je reserveren podiumheemsteden.nl. Ook morgen, 18 januari dus weer. Alex ploeg in de Grote Meer in Hoofddorp. Met het programma Unplugged. Alex was te zien in het satirisch programma Clickbait. Ik weet niet of jullie daar naar kijken. Clickbait. Dat heb ik al gelijk Ja. Het was te zien op tv-programma Zondag met Lubach, dit was het nieuws. In een komt een wervelind aan grappen voorbij, maar het gaat bij hem juist dat hij, dat hij eigenlijk wil om zich af en toe helemaal terug te trekken, de gordijnen dichtdoen, de deur niet meer opent en alle post die binnenkomt negeert. Ja, het is leuk om dat te doen, maar op een gegeven moment komt de harde waarheid eraan. Dan moet je toch die post openen en dan, dan zie je allemaal dingen, blauwe zo waar je helemaal niet blij mee bent. En dan doe je de gordijnen open en dan is toch die boze wereld weer daar. Hij ah, gaat het in ieder geval proberen morgen. En uh, of dit echt vol te houden is voor hem. We gaan het zien. Reserveren. C.nl In Hoofddorp dus. Morgen. 18 januari. Daar had ik iets gevonden. En ik weet niet of jullie dat kennen. Er zitten hier allemaal Haarlemmers, volgens mij. En Zandvoort. Dus. Ja. Het kunstfort bij Vijfhuizen. Ja. ja dat. Ja. ja. ja. Oh. Nee. Oh, ik zag dat. Oh, dat die je dat niet kent. <grijpte> ik zag die foto. Ik vond dat echt... Ik vond het echt zo mooi zien. Zeker Amsterdammer, hè? Han. Ja, ik ben een Amsterdammer. Oh. Gewoon de wereld vol open. Echt in een fort. Concertzaal. Ja, lieve schat, je hoeft niet altijd naar het buitenland... om mooie dingen te kunnen zien. Nou, dan gaan we een keer een personeelsuitje naar het fort. Op vakantie naar het fort. Ja, ja. Ja. Eveneens morgen, 18 januari... Leven met Stradivarius, Met de violisten Birte Blom... en zangcoach en zangeres Mirsa Adami. Birte studeerde onder andere bij Herman Krebbers en werkte met de dirigent Jaap van Zweden. Uh, Zegt, breng een verhaal over Paul Godwin. Kennen jullie het verhaal van Paul Godwin? En was ook een violist. Speelde vroeger in grote ja, dansorkesten. Is in Berlijn begonnen, speelde daar van alles. Is toen in Nederland toegekomen. Uh, toen brak de oorlog uit... Ja, dat was natuurlijk helemaal geen fijn verhaal. Hij was getrouwd met een uh, niet-Joodse vrouw, geloof ik. Waardoor hij uh, niet op deportatie mocht, maar wel dwangarbeid moest nou, verrichten. Hij hoefde. Niet mocht, nee, mo je. hoefde. <laughs> hij mocht niet op hij deportatie. Hoefde. Hij mocht wel, maar, ja, maar het hoefde niet. In ieder geval, het was selectie. hij redding. En toen de oorlog voorbij kwam, is hij toch weer bij orkesten gaan spelen. En het verhaal wordt dus morgen verteld. Uh, ja, het verhaal wil ook dat, dat die Beerte... Uh, de Stradivarius in het bruikleen van hem heeft gekregen. Weer van Herman Krebbers. Dus daar gaat het over. En daarom heet het, uh, de, is de titel ook... Um, even denken, wat was het? Leven met Stradivarius. Morgen dus te zien. Nou, jullie kennen het. Jullie kunnen er dus zo heen. Jullie weten waar het is. Ja, ik weet al helemaal ha? waar het over gaat. Oké. Okay. Ja. Je kan reserveren www.crucciusconcerten.nl Woensdag dan alweer. 22 januari in het Haventheater in IJmuiden. Gallery the Wavery met anne Wil Blankers. Dat is een uh, tournee wat ze op het moment doet met een Amerikaanse toneelhit. Het is een heel aangrijpend, maar ook hilarisch verhaal. Ze speelt ze een praatgrage grootmoeder. En ze heeft nog altijd een kunstgalerie. En uh, blijkt dus dat ze aan Alzheimer leidt. En haar strijd gaat gepaard met verwarring, verwijdering, moed... maar vooral optimisme. Het is een geweldige voorstelling. Uh, haar rol, de, de rol van haar dochter wordt gespeeld door Lies Vissendijk... Ja. Die kennen we allemaal. Van, we allemaal. De, van uh, ja En van en de gooise Vrouwen. Ze vrouwen. Ja. Speelt ze Roulin Vind ik ook ja. wel een schitterend rol. Ja, Dat heel bent, mooi. Echt fantastisch. Uh, je kunt er naartoe. Maar let op, de voorstelling begint al om half acht. Reserveren www.haventheateruimuiden.nl en, en het is mooi. Het is mooi. Dat Haventheater. Ja. Ja, Zo. ja, echt prachtig. En dan heb ik een hele leuke gevonden. Dat oh. is uh, morgen, donderdag 23 januari... In theater... de Nee, dat is niet morgen. Donderdag 23. Nee, in theater De Luifel in Heemstede. Daar wordt de film De Terugreis. Och met Leni oh, Brederveld och. en Martin van Waardenburg. Gecombineerd ja. met lunch. Nou, oh, leuk, een lunch. Oh, leuk. Dat ontzettend leuk. Ja, zeker. En uh, nou ja... Uh, die film die heeft dus allerlei prijzen gewonnen. Gouden, Gouden kalf gewonnen. Gouden film. Leni Bredeveld heeft als beste acteur... actrice, dat is geloof ik nu maar één prijs. Hè? Ja. Ja. Zowel voor de vrouw en de man. Dus die heeft een gouden kalhoog ja. gekregen. De film gaat over Jaap. Ja. Die al vijftig jaar samen is met Maartje. En Jaap is een nukkig man. En dan kan je je voorstellen dat die rol door... was geroest uh, is een gewoonte. Martin van Waardenberg ja. speelt, want die zal het echt fantastisch doen. Ja, Hij zeker. heeft geen zin meer om dingen te ondernemen. Maar als het echt maar een brief ontvangt... van een oude vakantievriend... laat Jaap zich overhalen om hem te bezoeken... in Zuid-Europa en onderweg komt ja tot het pijnlijk besef dat zijn vrouw dementerende is. Ja, Dat moet je helemaal niet vertellen, joh. Nou ja, zich realiseren. Dit is namelijk naar het eind wel mooi. Dat alles ja. wellicht anders gaat worden. Ja. Dan leren ze elkaar opnieuw kennen. kennen en ja. ze, leren, uh, ze, ze, ze weten weer nou, waarom voor, ze elkaar lief dat hebben. Dat is wel het voordeel van dementie. Dat het steeds opnieuw is. Ja. ja, ja. ja. Ik ben nou, drie, drie keer naar, naar de bioscoop geweest. Ja. Ja. Naar die film. Ze leren waar. opnieuw ja. waarom ze elkaar liefhebben. Ja. hebben. Dat is toch een schitterend thema. Ja. Echt waar. Nou, de film begint om half elf. En na de film kun je gezellig lunchen aan een lange tafel in de foyer van de Luifel. En dan nou komt het dus echt even om te ja. noteren, jongens. De prijs! De prijs? prijs. 13,50 euro. Voor de film en de lunch. Nou, dat aanhouden wij van. Heetje. Jongen, jongen, nou dat wordt hollig. Dus uh, je kan even bellen. De telefoonnummer ga ik maar niet noemen, want dat onthoud je dus nooit. Info at Wijheemsteden.nl. Je bent nou, meteen overbelast naar dit nieuws. Heemsteden. Ja, kom je niet meer doorheen. Ik ja, ik maar ga, ja, je ik... weet nog niet wat je te eten krijgt. Nee. Ik, ik ga nee. nu naar zondag 26 januari. Ik ga een beetje voortmaken, anders zit ik hier om 1 uur nog. Uh, oh. dat, dat zit je sowieso wel. Ja. Ja, op zondag 26 jaar. Even speciaal voor de kinderen. In het ja? verhalenhuis in Haarlem is een voorstelling voor kinderen van vier jaar. Nou, ga je nou de kindertjes een beetje overrappen? Oh. raffelen. Dus, dus, er zijn twee voorstellingen. Oh, lul, oh, oh. Ja, nou lul een beetje door dan. En vier uur... <laughs> Winnie de Poe. Oh. en dan sta je denken, oh, weet ja, niet, maar dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Ja. Ja. En het, dat verhaal wordt verteld, maar er is ook live een tekenaar bij aanwezig. Oh. Dus die de, de richt zich een projector op zijn handen, ja. Ja. en hij tekent het verhaal. -oh. Ondertussen wordt het verhaal verteld. verteld. Het verhaal van uh, Winnie de Poel, Winnie ja. de Poel en Knorretje. Ja. En, en er worden liedjes gezongen, poppenspel. Het is een hele bijzondere ja. voorstelling. Okay. Combinatie theater en tekenen. Ja. Ja. Reserveren verhalenhuis Haarlem.nl oh. nou. ja. Dan heb ik nou iets staan. Nou. Wil je het nou. weten? Nou, nou, nou, nou, nou. Het is te zien tot 11 mei in het Verwijmuseum te Haarlem. Ja. De overzicht tentoonstelling 35 jaar Dolly Bellefleur. Onder de titel ja. Laat liefde regeren. Op 28 oktober 2024 stond Dolly Bellefleur... alter ego van cabaretier, tekstdichter en regenboogactivist... moet ik ook zeggen, Ruud Dauma, Ja, je stond 35 niks, jaar op de planken. Ja, nu hoort het, op het goed, u hoort het al. Ze, ze, We willen er alles over. Hey, al het hier. is wat heerlijk Ruud dat je hier bent. Hij is hier. Maar natuurlijk, ja. eerst allereerst gefeliciteerd, 35 jaar. Ja, en... Uh, dan, dan was je... je 15... Oh, ik vind het zo grappig dat jij het zegt. Want iedereen zit nu te rekenen. Ik zeg tegenwoordig zelf ook al dat ik was twaalf. Dan had ik nog hoog. Ja. Nee, ja, het is onbegrijpelijk. Jij zegt dat het is nu al 18 of bijna. Wat is het? 17 januari, 18 januari? Ja, zo snel het gaat. Nee, maar hè? tijd gaat ook snel. Ik moet ook altijd denken aan je ouders. Dan, als ze dat zeggen, zit je te ergeren. Dus, mijn moeder zei op een gegeven moment ook van... Oh, als je ouder wordt, dan gaat alles veel sneller. Maar het is echt zo. Ja, ja. ja. ja. Ja. Ik weet niet hoe dat komt, maar... En jouw uh, overzichttentoonstelling is tot 8... Nee, tot mei, eind tot mei? Tot met 11 mei, ja. Dus het is nog een hele tijd? Ja, misschien moet je dat ook niet zeggen, want dan blijf je het uitstellen. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar wat een eer. Ja, ja. Vertel heeft, even hoe dat zo gekomen is. Ik werd gevraagd door de directeur van het uh, Verwijm Museum... of ik daar een tentoonstelling uh, wilde maken. En ik had al eerder tentoonstellingen gemaakt, een keer in de OBA... Openbare Bibliotheek Amsterdam... En um, het leuke van deze tentoonstelling is denk ik wel de meest persoonlijke tentoonstelling, want um, je ziet echt de tocht van Ruud naar Dolly. Je begint in mijn jongenskamer. Ja. Ik was een kind dat wat vreselijk werd gepest, omdat ik ja, anders was. Ik wist zelf niet zo goed wat. Dat was mijn stem onder andere. Ik had een vrij hoge stem. Ja. Had ook voordelen, want ik werd vaak uit de klas gestuurd. En de school was aan het einde van de straat. En dan wist ik dat de directeur naar huis zou bellen. Dus ik rende dan naar huis. En dan nam je jezelf op? Als mijn moeder. Ja. <laughs> dat is wel wel Maar goed, dan een, een beetje omleiding. Maar ik werd dus gepest omdat ik ander was. Ik, ik was heel lang en ik uh, een hoge stem. Uh, en um, ja, ik trok me heel erg terug in mijn kinderkamer. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Dan had je je idolen ja. aan de muur. Ja, ja. Dus dat hebben we een beetje uh, nagebouwd. En ik bleek ook uh, best nog veel. Uh, nou, ik denk dat 90% van het materiaal wat op die muur hangt, dat had ik echt nog. Uh -huh. Posters van Abba, Robert Long. Uh, ik bleek ook, dat was ik een beetje vergeten, enorme fan van Olivia newton John. Ja. <laughs> ja. Dat was je vergeten. Ja. Nou, nee, hey, wat was in de tijd van Grease? En ik weet dat ik natuurlijk ook wel uh, gevoelens had voor John Travolta. Oh ja, ja, ja. <laughs> en niet te vergeten Rutger Hauer als Floris. Maar ja. ik denk dat wat mij in Olivia heel erg aansprak, is ook... Mijn tentoonstelling mijn motto is ook al heel lang laat liefde regeren. Zij was ook zo iemand... Uh, ja... Die zich ook van, ook van alles inzetten, mm -hmm. denk ik. Dat, dat me dat toen al aansprak op een of andere manier. Ja. En iets heel liefs om haar heen natuurlijk ook. Ja. Aan de ene kant was hij heel lief, maar later ja. dan ook de Van Fataal in Greece. Ja. Dus je begint in mijn kinderkamer. Hoor je mij nog als jongensopraan eh, zingen bij de Zendertjes. Mm -hmm. Was een christelijk koor. Ja. En dan hoor je mij als twaalfjarige zingen... Nimmer trof de morgen zon een blijde wereld aan. Nooit zag men de wereld zo in lente glorie staan. En dan als twaalfjarige. Dan de dag waarop het graf van Jezus openspreekt. Voorbij is alle leed. Nou. Niet wetende dat alle leed nog moest beginnen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want ik heb al ja. heel lang gezocht wat ik nou wilde eigenlijk. En... Met de kennis van nu, en het is wel een beetje psycholo psychologiseren misschien, maar ik, heb dat, ik was een heel vrolijk spontaan kind, maar omdat ik gepest werd, ging ik steeds weer mijn schulp kruipen. En ik denk, door Dolly te ontwikkelen, of dat te gaan spelen, heb ik dat jongetje weer terug. Gekregen. En hoe kwam je op de naam Dolly? Ja, ik had eens een keer gelezen over uh, een nichtje van Oscar Wilde. Die heette Dolly Wilde. Ja, wie heette nou? Godsnaam Dolly zou je hier afvragen. Ja, je zou hier... <laughs> dat heb... een rare naam. Niet gooien. Niet ja. gooien. Nee, dat trap ik niet in. Ik had eigenlijk moeten zeggen dat ik hem naar jou had uh, genoemd. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. <laughs> bent... Je zat een keer naar de radio te luisteren. En en ja, en ja, dacht nee, je, nee, Dolly, Dolly ja. Wilde was een heel flamboyant nichtje van Oscar Wilde. En... Uh, ja, ik, die had een heel wild leven. En dat gunde ik mijn nie nieuwe alter ego wel toe. En de achternaam mijn opa had een boerderij. En daar waren Bellefleur appelbomen. Ah. En ja, dat vond ik op een of andere manier zo'n mooie naam. En een appel is natuurlijk ook in heel veel verhalen gebruikt. In de Bijbel en het ja. Ja, zo heb ik dat bij elkaar uh, gegrepen eigenlijk. En is Dolly nou ook voor jou een manier, van, omdat je je dus anders kan voordoen dan jezelf, want je zegt ik ben vrij verlegen, was ik vroeger? Nou, als... dat was ik. ik. Die vraag wordt natuurlijk, heel... toen ik begon met Dolly in 1989, ja, was er echt wel een groot verschil ja. tussen Ruud en uh, Dolly, maar ik ben in de loop der jaren, ik merk ook een hele heze stem, heb een beetje. Ja. Een beetje verkouden. Soort, uh, ja, het wordt een soort Malene diktrieg, een beetje, ja. Uh, is wel wat, mooi. Hoe uh, dan... nee, nee, in de loop der jaren uh, is, is het misschien wel een beetje naar elkaar toe... Uh, is het verschil groot, uh, minder groot geworden. Maar dan je dan durft misschien man. wel meer te zeggen of wat, wat, wat, wat scherper te zijn. Toen of wat, uh, wat, wat valser te zijn ja. als dat je Dolly bent en dat je Ruud zou zijn. Nou, ik moet zeggen, in het begin... Uh, Dolly is ook milder geworden. Dat zal ook ouderdom ah. zijn. <laughs> Maar, mag, mag ik door, mag Ja, ik iedereen, de, iedereen gaat gaan met elkaar. Maar weet, Ruud, met elkaar. Hoe, hoe was het begin? Hoe, hoe kom je erop om dan toch ineens naar buiten te treden? Um. Het was eigenlijk toeval. Een vriendin van mij die werkte in het Antoni-theater. Dat was een theater op de Wallen. Dat was een normaal theater, ja. dat zeg ik altijd maar bij. Ja. Ik ben, Heel klein theater. Ik ben niet als stripteese danseres begonnen. Maar die, die werkte daar als vrijwilliger. En die zei, God, dan moet je een keer gaan kijken... En ze wist wel dat ik al uh, heel veel jaren naar iets zocht. Ik zocht naar een vorm of zo. Want ik had als kind dan wel opgetreden. We deden ook musicals. Maar ik zocht een vorm. Ik heb ook wel eens vergeleken. Je hebt beeldende kunstenaars. En één een kies voor verf en de ander voor marmer. En ik, ja. ik zocht een vorm. En toen werd ik dus gevraagd of ik daar een keer een revue wilde presenteren. En ik weet, ik weet nog steeds niet waarom. Maar ik zei meteen ja. Ik had ook eigenlijk helemaal geen voorbeelden. Ik nee. ben heel onbevangen uh, begonnen. En ja, vanaf de eerste keer, dat was zo'n succes. Ja. Of tenminste, je merkte gewoon dat mensen. Mensen doen anders naar je en jij doet ook automatisch. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Anders, ja. Ja, het ja, is wel een wisselwerking. Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook uh, als uh, van Kooten en de Bie een, een, ja. een toepetje ja. spelen. Of anders van Duin of noem maar op. Ja. Uh, dan gebeurt er iets. Ja. Ja. En ja, heel veel dingen toeval, want daar lag in de kleedkamer bijna een, bij een soort kavia. Dat was een witte pruik. maar marie Die heb ik opgezet. En niet wetende dat dat later een soort... Ja, bijna handelsmer handelsmerk werd, uh, zou Ja, hier zegt Natuur, die witte pruik ja. en ja. zeer slanke benen. Ja, ja. die benen, daar nou, zijn dat we al allemaal ook, jaloers op. Het is ook heel grappig om de tentoonstelling te zien. Er zijn ook heel veel kunstenaars, bijvoorbeeld Jo Zwarte en Tae-Jong King en Piet Paris. Dat zijn allemaal tekenaars, illustratoren. Die hebben zich laten inspireren door Dolly. En dan, Dolly zegt altijd van, uh, is een beauty with brains. Ja. Maar die tekenaars die brengen Dolly gewoon terug tot haar en benen. Ja, want wij denken, had ik maar één zo'n been. Maar dat is ook weer heel grappig, die benen, als kind. Uh, ik was ook een kind wat heel snel groeide. Ik werd zo'n bonusstaak, zo'n ja. spillebeen. Ik, ik vond mijn benen vreselijk. En ik ja. werd echt door mijn moeder nog in een korte broek naar school gestuurd. Ik vond het goeie. En toen ging ik Dolly doen. En van de ene dag op de andere. Ik, ik begreep het eerst ook niet. Zei iedereen... Oh, wat heb een mooie benen. En toen <laughs> had ik echt Hé, hè? <laughs> ja, ja, bijzonder. Ja, ja. Uh, ja zo. Heb, Toen heb je wel wraak genomen op de pestkopjes. Ja, ik heb <laughs> er later ook wel een liedje uh, over gemaakt. Het haantje van vandaag is de... Plumo van morgen. Mm -hmm. De plumo ook. <laughs> ik, heb, ik denk dat een drijfveer is ook... Nou ja, het feit he, dat ik gepest ben is wel met terugwekende kracht... ook he, daarover nadenkend. Ja. Uh, heeft dat ook een positief iets gehad? Dat heeft wel een soort brandstof opgeleverd... waardoor ik, uh, voor zover dat het mogelijk is... al kan ik maar één of twee kinderen een duwtje in de rug geven. Ja. Ik wil op de brug staan, op de, uh, kaarten staan voor buitenwezen. Kinderen ja. of mensen die net iets anders zijn dan uh, ja. de norm. Ja. That may be. Ja. Jij hebt dat ervaren, jij duurt de kant uit die jij ook in bent geslagen. Ja, nou dat klinkt net weer alsof ik ze allemaal dwing om ook... <laughs> uh, maar wel uh, laten zien van, uh, dat, dat het mooi is dat er heel veel bijzondere, unieke mensen zijn. Ja, natuurlijk. We moeten geen standaardproduct worden. Nee, en ik denk nee. wat dat betreft is tentoonstelling ook uh, echt noodzakelijk, want het klimaat. Ik ben altijd, noem ik ze, opgeruimd pessimistisch. Ja. <laughs> um, maar het is niet een mooie tijd. Nee. Het was al voor de eerste keer uh, verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan hebben echt partijen het over regenboog, propaganda. Uh, Indoctrinatie... Uh, en ja, wat je ook nu ziet op social media... daar word je ja. natuurlijk niet echt vrolijk nee, van. Nee, en als je dan weet dat Amsterdam vroeger... de stad was, de tolerante ja. stad... En dat je nou denkt, nou, dat is het helemaal Daar niet was meer. Nederland zelfs beroemd om, Ja, daar waren we dat niet beroemd is het beroemd om. Maar nee. nogmaals, uh, het komt ook... we moeten veel meer positieve dingen ja. in het nieuws brengen. daar spelen, heb je gelijk he, in. Want, ja. want er gebeuren ook hele mooie ja. uh, dingen. Ja. Het hey, mooie en, ding is die, is die uh, 35 jaar dolly. Ja, ja, had ik echt nooit uh, gedacht zelf dat ik dat zo lang uh, zou volhouden. Want daarvoor had ik echt van alles gedaan. Kunst, geschiedenis geleerd, uh, hotel, hotelschool, um, reisbureau gehad. Een cateringbedrijf uh, <lacht> nog gehad. Werkelijk. Maar dat was met mijn vriend de, die ik toen had. En wij hadden allebei geen rijbewijs. <lacht> dus we caterden op de fiets. <lacht> dus het kwam een beetje koud aan. ja. ja. <lacht> Nee, we deden ook alleen koud buffet. Ja, koud buffet. <laughs> Geen lopend buffet, maar een fietsend bufet. Maar buffet. ik had nooit gedacht dat ik dat... Uh, <laughs> en mensen vragen natuurlijk ook van... hoe lang hou je dat, dat vol? En ik denk, zolang je het zelf... Uh, jezelf ook inspireert. Want je, je gaat ook zelf steeds weer nieuwe uh, wegen inslaan. Op een gegeven moment ben ik bijvoorbeeld met uh, striptekenaars uh, gaan mm -hmm. samenwerken. Omdat je met cartoons kan je ook weer een ander publiek aanspreken. Ja, dat ziet er uh, geweldig aanspreken. Uit. En zo ja. blijf je steeds naar andere... Vormen, uh, en dat is ook te zien in de verwijhandel. Ja. In een ja. verwijmuseum. Ja, te gek. Hè, en die kleding, vertel daar eens wat over, want dat is echt geweldig. Ja, dat was ook vanaf het begin. Terwijl ik dus eigenlijk onbevangen begon. Maar het, het was me wel vrij snel dat ik een eigen stijl wilde hebben. In, mm -hmm. En in die tijd uh, ja, was het veel paillettenjurken en boa's. En dat wilde ik eigenlijk niet. En toen ben ik. Uh, Samen gaan werken met uh, Tigo Boeker, zijn atelier heet uh, Prince Charming. En zo hebben we eigenlijk een hele eigen stijl uh, ontwikkeld. Ja. En um, etaleren doet uh, begeren. Dus die benen werden moment ja. ook heel belangrijk. Weer, ja, inderdaad. En uh, ja, mocht een, een luisteraar, hè, mocht wil je tips hebben? Ja. <laughs> uh, in het begin deden we dat heel vaak door de taille te verhogen, als je de taille op borsthoogte ja. doet. En dan doet een tutuutje, dan lijken je benen ook heel okay. lang. Dus ja, oh, ja, Oké, okay, maar mijn volgende benen zijn uitzending. niet jouw benen. Hè? Ja, ook wel ik in. moet mijn taai op kniehoogte doen. Want <laughs> oh, dat kan ja, ja, Echt, ja. Ja, sorry. Ja, ja. Oh dat zou ik wel eens willen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, volgende keer. Nee, oh, maar jongen. het is ook die kleuren. En ik, wij zijn geweest in het museum... Do, uh, ja, Dolly, what's in name ja, is ook en... geweest. Ja. ja, het was echt geweldig om te zien. Mensen moeten daar absoluut naartoe gaan. Het is gewoon ook een kleurenpracht. Ja, en ik denk ook, het is. Uh, ik heb altijd geprobeerd om op een lichte manier uh, wat zwaardere onderwerpen uh, mm -hmm. te belichten. Want toen ik begon met de optreden, was eigenlijk meteen ook al ja, best wel een heftige tijd. Dat was 89 en dat was echt de tijd dat. Uh, ja, aids als een roofdier ja. door de stad uh, trok. Heel veel collega's uh, die overleden. En wat doe je dan? Je, ben, je voelt je machteloos, maar je wil toch iets doen. Dus toen ben ik bijvoorbeeld gaan optreden in het uh, Prinsengracht ziekenhuis. Daar lag, dat was een van de eerste ziekenhuizen waar je een aidsafdeling uh, had. Uh, ja. Ik heb ook liedjes gemaakt over veilig vrijheid. Dus zo probeer je altijd... Het is wel een reactie op wat in de... Uh, Maatschappij, maatschappij uh, gebeurt. Ja. Uh, ja. ja, en je bent ook heel actief altijd op de Pride? De gay, de, ja, achterstandsfirma's. Ja. Ja, ja, dan stand. heb je een helemaal een eigen boot. Ja, dat is ook elke Elk jaar denk ik van nou, dit is wat wat laatste het thema. Ja. <laughs> ja. Niet, uh, ik vind het leuk hoor, maar het is elke keer toch ook wel weer. Uh, ja, en het is ook best wel uh, een schip van bijleg. Maar die keer dat al die dolse bedragers, zo'n boot ja om dat voor elkaar te krijgen. Maar die keer dat al die dolli's erbij. Ja, Ach, dat was geweldig. Ja. Ik heb twee keer met een boot uh, gevaren met 80 dolly luca en het leuke daarvan was ook uh, dat was een vriendengroep en die hadden verschillende achtergronden. Ze kwamen uit Zweden, Noorwegen, de Antille, Curaçao... Uh, Nederland, jong, oud de voelde ook jarenlang een moeder mee met haar zoon en zij was op een gegeven moment echt negentig ja en zij had niet uh, haar taille op de knieën nee nee oh nee oh mijn god helemaal uh, <laughs> en dan zie je ook uh, ja weet je daar word je ook blij van dat, ja. je, dat je allerlei soorten mensen die hebben een, een geweldige dag en uh, ja ja, daarom ook het laat liefde regeren. Of je nou homo, hetero, lesbisch, wie, transgender, bi. Ja. We are family. We are left family. Laten we dat alsjeblieft blijven uh, uh, benadrukken. Ja. Hé, hey Ruud, en jij bent ook tekstschrijver? Je schrijft ook eigen liedjes en je doet ook altijd hertalingen. Ja, het zoonfestival. Ja, daar sta je werkelijk onbekend. De mensen wachten ook echt op. Uh, als we uiteindelijk mogen we dan het liedje horen. Dat is al, al heel laat, geloof ik, ja, eind april of ja, zo. Ja, want ik vind uh, het al helemaal klaar. Ja, het is begin maart, volgens mij. Dat we het mogen horen al. Uh, dan wordt okay. het... Oké. heel snel. En het grappige is, dan word je eigenlijk ook... Je moet heel vaak uit je comfortzone. Want ik moest op een gegeven moment ook bijvoorbeeld het nummer van Whalen. Dat was wel ja, een oh, ja. heftige rock. <laughs> en ik ben er eigenlijk mee begonnen, omdat ik terug verlang naar de tijd... dat het Songfestival elk land nog in de eigen taal... Ach, ja. Ja. Uh, en met een eigen dirigent, met zo'n orkest. Ja, Daar kwam ja. onze Harry van Hoofd eraan lopen. Dat was echt een momentje. Want het Songfestival was ook wel in die tijd dat gepest werd. Dat was echt mijn... Uh, uh, Getty, uh, Caspers van Tichin, was ook op de opening van met een toze, Want dat is voor mij echt een uh, jeugdheldin. Uh, uh, ja. Als ik thuis kwam van school, ik werd fysiek uh, gepest. Uh, ge, nou ja, in elkaar uh, geslagen, gescholden. En dan... Nou, de, terroriseerde ik de buurt... door urenlang dingen drongen. <laughs> Dan werd ik zelf... De van. Dus wel, ik heb altijd iets gehad. Wel heel symbolisch... Ja. Ja. wat daar gebeurde. When you ja. think it's all over... they ja. let you down, dry ja. your tears... and forget uh, all your sorrow. Ja. Maar in 2014... Um, deden de Common de natuurlijk mee. En ja. toen is dat eigenlijk begonnen. Kom ben je ook gitaar gaan spelen? Nee, nee, nee, <laughs> dat is niet. Nee, nee. nee. <laughs> triang Ja, af en toe. Ja, ja. <laughs> nou, ja, ja. ja, nee, ik, mijn leven met mijn Starifarius. Dat wordt de volgende. Ja. Het uh, gaat een hit worden, ik voel het aan. Weet je waar je kan spelen dan? In de, in, de, in, ja, in zo'n Fort. Ja, in, ja, ja. Ja. in de Fort. Vijf huizen. Ja. <laughs> maar ik onderbreek je ook het over het je hertaling. Uh, op een gegeven moment werd het natuurlijk best wel lastig. Want, uh, nou, dat was vorig jaar al met Joost Klein. Dat was in het Nederlands. Ja, ja. En is er is natuurlijk ook nog een andere keer. Dan ben ik even te, wanneer was er dan nog meer Nederlands? Uh, nou, sowieso Rudi Nee, nee. In de jaren ook. dat ik hertaalde. Dus uh, met Stien, uh, S10. Uh, S10. Heb ik dat toch weer naar mezelf toegetrokken. Ja. En het nummer van Duncan bijvoorbeeld. Uh, ik oh wist ja, dat, dat Ik wist dat hij ook gepest was. Dus dat heb ik toen heel erg over me pest... Uh, verleden gedaan. En ja, ja. Ja, dit jaar schijnt het tweetalig okay. uh, worden, Frans en Nederlands. Ja, een beetje als Tromee. Wat ga ik verwachten? Dus ik, denk, ik zit erover te denken om Nederlands en Fries te ja. doen. Want mijn ouders die zijn, uh, ah. kwamen uit Friesland. Ja. Maar, maar, uh, maar ik vond ja je, ook de originaliteit in je titel, titels zoals met uh, hoe heet hij nou die gedisqualificeerd is dus Joost. Joost papa houdt van hakken pa, papa ja. houdt van hakken dat is echt uh, alleen die ja. titel was toch geweldig omdat je gewoon op hakken loopt. Ja, Papa en, loopt op hakken. Ja, en ik had ja. natuurlijk het dubbele met hakken. He. Ja, daar waarom? wordt in, daar wordt in gehakt. Uh. Ja. Ja, ja. Maar de, als je dat dan voor het eerst hoort, af en toe schrik ik me natuurlijk ook helemaal. Wat de, moet ik. Wat de ik? Wat de moet kleren. ik ja, wat <laughs> moet ik hiermee. Ja, ja. Je zou die schreeuwers hebben ooit uit Zweden, weet je nog? Die, die mannen die alleen maar stonden te schreven. Uh, nou ja, ja, en in wezen is dat natuurlijk wel het makkelijkste. Ja. Yeah, yeah. Ja. En het waren natuurlijk heel veel ballads de uh, laatste jaren. En dan, ik wil ook nooit, uh, want het wordt vaak een parodie uh, uh, genoemd. Ik wil niet parodiëren. Want je had bijvoorbeeld die uh, zusjes, die O'Jean, uh, die uh, ja. was een feit. Vrij... Ik probeer altijd wel uh, met respect naar het origineel ja. een uh, nieuwe invulling, een ja. nieuwe draai aan Ja, en het je zingt het toch geven. allemaal maar? hè? De maar papa houdt van hakken, dat was ook wel... Uh, ja. En dat filmpje erbij, die, karik ja. die karikatuur. Het, wordt het, het is gewoon één project dan. Ja, het gewoon wordt op zich gekken natuurlijk. Want ik heb ook dat pakje een manteltje ja. laten maken met die enorme schouders. En dat ja. was natuurlijk een enorme teleurstelling. Ja. Ja. Dat we niet doorgingen, want uh, ja. Ja, dat speelt dan ook wel een uh, ja, oh sorry, rol. Ja, of oh, zouden jou dan moeten nemen? Een beetje hij weg en dat jij het dan even Ja. ja, ja. Nee, ja. nou, ik... Uh, ja. ik ik vraag me dat wel eens af. Ik heb wel eens een keer een optreden moeten doen... dat je op een avond maar één lied uh, mag zingen. Ik geloof niet dat dat mijn ding is. Want nee, ik zit nee? me dan urenlang in zo'n kleedkamer. Ja, en dan moet en je je Oh, en het lijkt me met, met het songfestival helemaal... dat je maandenlang alleen maar dat ene nummer bezig bent. Ja, en ja. Dan heb je het al honderd keer gezongen en dan... Uh... Of toen was met Gerrit Joling... dat hij dan op het moment Supreme die hoge toon niet Ja, ging. of Justine Pamela, had ja, dat ook met die hoge hooggenoot. Ja. Uh, en Treintje de Jurk die niet open ging, er al, is altijd wel. Nee, die was al open. Oh, die was al open. <laughs> <laughs> hey, hey, Ruud, nou even voordat we dan even nog over de verweijen Nog even over het eind van de maand. Want dan treed je op op de dag van de uh, 30, 30 januari. Ja. Ja. We hebben ook heel veel... Uh, ik, Randprogrammering, hoe heet dat? Rand de denk ik. Zijn of En dan kijkt hij naar mij, hè? Ja? Nee, maar goed. We hebben ook allerlei activiteiten, dus ik heb ook middag kinderen voorgelezen. Ja, zelfs op Valentijndag ga je ook iets speciaals doen. Ja, dat is heel bijzonder. Mochten nog luisteraars heel creatief zijn, bijvoorbeeld borduren, haken. Ik wil een Love Battle Dress uh, laten maken. En de oproepen is, uh, je kan nog tot uh, 24 januari uh, het insturen. Of inleveren bij het Verwijmuseum. Uh, om, om allerlei symbolen te maken van stof uh, die je associeert met het thema laat liefde regeren. En die worden dan allemaal in een kostuum uh, ja. verwerkt En ik krijg echt al het mooiste binnen. Ik ja. had gisteren... Bijvoorbeeld iemand um, die had Laat liefde regeren vertaald in het Fries. Ga me niet vragen om nee. dat nu hier te zeggen, want dat nee. weet ik echt niet. Lid, uh, lid Lef, de Hirschke. Ja, wij geloven dat meteen natuurlijk. Ja. En dan had ze ook de, de pompenbladen... de pompenbladen die op de Friese vlag staan, ja. die lijken ook op een hart. Dus die oh, ja, erin. Ja. Uh, ja. Ja. En ik heb iemand al nou, heel veel regenboogharten uh, gekregen. Ja. Dus dat is een oproep. En op 30 januari hebben we uh, s avonds een poëzie- en liedjesprogramma in het Vrijmuseum. Ja. Oké. Okay. En dan breng jij gedichten? Oh yeah. uh, ja, mijn, mijn partner, George Moorman, die gaat gedichten voordragen. Ja, Lit de Left. Oh, nee. <laughs> nou, ik weet toch niet of ik het in Nederlands nee, nee. Uh, nee. ga doen. Nee. Kan jij het? Uh... Uh, Lit uh, de Left, the left the hersen. Nou. Maar nou, mijn vriend is uh, George Moorman en ja. die was de eerste stadsdichter uh, van Haarlem. En um, daardoor ben ik ook Haarlemse stedenmaagd eigenlijk uh, <laughs> uh, geworden. Hij was, hij was stadsdichter. <laughs> en toen dacht ik: Nou, ik ga niet als uh, Prins Klaus, uh, hè, die oh, nee. achter Koningin Beatrix <laughs> ja. aanliep. Uh, ik ga dan niet overal als uh, Dolly achter hem aanloopt. Dus toen heb ik bedacht: uh, Ik word de Haarlemse stedenmaagd. En tot mijn verbazing. Werd ik al vrij snel door BMW uh, uitgenodigd om allerlei evenementen uh, te presenteren. En als je het over leest, een stedenmaagte uh, staat ook voor verbinding. Mm -hmm. Verbinding is natuurlijk tegenwoordig een uh, heel veel. Het, mensen... het woord, hè? Ja, nou, heel ja. veel mensen vinden het al een, een vies woord. Die ja, vinden het al ja. niet meer goed. Maar nee, nee. dat deden ja. stedenmaag. Mensen bij elkaar. Uh, Brengen. Mensen willen niet meer verbonden worden. Wel, nou, wat ik vind wel heel belangrijk: de liefde regeert, en dat in een tijd waarin er hele andere gedachten goed uh, lijkt te gaan regeren. Een stedenmacht die met verbinding bezig is, terwijl iedereen dat eigenlijk plakkerig vindt. Ja. Met wie toch... moet ik me dan verbinden? Nou, ik voel me heel anders. Ja, en toch is dat in zo'n drijfwin. in. blijf ik ook tot het uh, bittere einde. Ja, maar je noemde ja, jezelf om. een huppelde pessimist, zeg het nog eens. Opgeruimd. Nee, oh, ik zei het net verkeerd. Opgeruimd pessimistisch. Een opgeruimde pessimist. Nou, dat vind ik wel een hele goede hoor. Nou, ik wil altijd wel. Natuurlijk ben ik geen struisvogel. Uh, ik zie juist wel dat er dingen ook verkeerd gaan in de wereld. En, maar dat wordt al zoveel... Ik wil juist op die andere kant. Ik vind het uh, heel goed. De ja, nemen. vanuit het positieve. Ja, want anders. Uh, dat zei je al. Ja, anders an, is het een neerwaartse spiraal. Anders, anders sta je toch ook nooit meer op. Ik heb bijvoorbeeld het nietje van Estine ooit vertaald als uh, dekbeddagen. Ik heb ja. ook melancholische periodes dat gehad. Je gewoon onder dat je, je dek... gewoon het liefst heel dag onder je dek ja. blijft uh, liggen. Maar. Ja, als ze dat gaan doen, dan kom ik nee, ook echt vooruit. Nee, ik denk dat ik, nee. ik vind jouw afslag een goeie. Er gebeuren hele rare dingen en laten we dan al met z'n allen eens heel erg hard om gaan lachen. Ja, Ja, maar ook humor en is natuurlijk ook, bijvoorbeeld ironie. Ja. Tegenwoordig, als je bijvoorbeeld online iets ironisch zet, kijk uit hoor, dan ja. moet je er maar een soort smiley of een. Ja, bij ik ben het goed te... Nee, dit is een grapje, bedoeld. Hoor, ja. grapje. Ja, maar dat is ook wel jammer. Ja. Zeker voor de cabaretiers tegenwoordig. Yeah. Hey, jongens, en, uh, ik, ik, ik wil je... even een voorstel doen. Want yeah. het, het gaat bijna een podcast lijken nu. Oh. Uh, vinden yes. jullie het goed? Ja, we zijn toch met een radioprogramma bezig yeah. natuurlijk. Ja, Als we het. even tussendoor een, een, een muziekje draaien. Kijken. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb uh, Ruud speciaal voor jouw uh, liefdallige Dolly meegenomen... Of van jouw liefdallige Dolly. Uh, het uh, liedje Het Homo Monument. Ah, helemaal wow. Mag ik van... die van je draaien? Graag. Ja? ja. Gaan we daar even naar luisteren? is een opname bij het Homo Monument. Kijk, de, is dat zo? Is dat een. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik weet niet welke ik gekozen ik heb. Het zal wel. We gaan luisteren. Dolly Bellefleur met het het Homo Monument. Het, wel, het, het Homo Monument bestaat uit drie driehoeken. <lacht> Dit is de eerste. Het was toch niet zo'n goed idee, dat zitten. Ja, nee. Toen ik moet ineens denken aan de graf van Adelle. Ik merk nu, ik mijn ene knie zo doe. Dat daar links iets los schiet. Maar... Ik, goed, ik blijf toch maar zitten. Sorry, Kees. Het kon wel eens lang gaan duren. De Westermarkt in het hart van Moken Daar ligt een driehoek van graniet Symbool van zwijgen en van lijden Van onderdrukking en verdriet Ik lees van mateloos verlangen Naar vriendschap die er niet mocht zijn ik denk aan oorlog en aan kampen, aan rechteloosheid en aan pijn. Dagplek, dag driehoek van het verleden. Je bent al jarenlang present voor alle gays en alle Lesbos. Ben jij ons homo-monument? Er ligt een driehoek aan het water Aan het water van de keizersgracht Ik ga er soms heel even zitten ik weet niet waar ik dan op wacht. Er ligt een bosje witte lelies. Voor een dode vriend hier wordt gerouwd. Een stukje verder rode rozen. Voor vrouwen die net zijn getrouwd. Dagplek. Al jarenlang present voor alle gays en alle lesbos, ben jij ons homo monument. Op een derde driehoek, die vormt een podium voor mij. Hier kan ik dansen, kan ik zingen. Hier ben ik trots, hier ben ik blij. We blijven vechten en behouden. Je kunt wezen wie je bent. We blijven feesten en herdenken hier bij het Homo Monument. Dag plek, dag driehoek van de toekomst. Je bent al jarenlang present alle Kees en alle Lesbos, ben jij ons homo-monument allemaal. Dag plek, dag driehoek van de toekomst. Je bent al jarenlang present, voor alle Kees en alle Lesbos. Monument Ja, u luisterde naar het nummer van Dolly Bellefleur, Homo Monument. En uh, tot afgrijzen van Ruud Douma zelf, de artiest. Want uh, hij zei, er is een veel mooiere versie van... Veel mooiere versie. Dus als u het nog eens een keertje terug wilt luisteren en uh, u gaat zoeken... dan wilde hij u adviseren om te luisteren naar de live versie. Ja, oké. Okay. Die schijnt vele malen nog mooier. Nog even, ja. te leuk zijn. dat je dat ook nu ja. nog even weer bij zet. Nou, waarom? Ja. <laughs> kan ik toch als advies meegeven? Hartstikke Zo, leuk. Ja, ja. leuk ja. Hey, ruilt over nog even over verwij. Daar moeten we natuurlijk allemaal heen. Doe jij daar nou ook rondleiding? Hoor ik nou net van Fred? Ik heb wel eens rondleiding uh, gedaan op 14 februari. Trouwens, dan is de onthulling van de Love Battle Dress om twee uur. En dan ben ik van twee tot zeker vier uur aanwezig. En dan zal ik zeker ook mensen okay. rondleiden. Dolly dan. dan. Ja, is Dolly, Dolly aanwezig? En heeft Dolly, Dolly daar. En dan heeft Dolly niet hooggestemd. <laughs> <laughs> hey, en, en de. Het adres, nou ja, mensen zoeken het maar even op. En de tijden dat ze daar naartoe kunnen. Tijd voor de reclame. Groot Heiligland. Groot Heiligland 47. Ja, wat goed dat jij dat ziet. Ja, ik heb hier namelijk ook die poster voor me liggen. Ja, ik moet waarschijnlijk wel allemaal de leessterkte van mijn leesbril. Groot Heiligland 47. Elke dag. Ik geef niet elke dag rondleidingen. Nee, maar dat is, kunnen de mensen ja, er elke ja, dat, dag naartoe. Al maandag, zondag. Dat is het bijzondere van het uh, museum. Dat is zeven dagen in de week uh, o, op, ja. Uh, open. Ja, zondag en maandag van 12 tot 17 uur. En dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. En ook een beetje in de gaten houden wat er is. Want er zijn natuurlijk allemaal kleine evenementjes. Die ja, ik, uh, klopt, klopt. Dat kan je op de agenda zien ja, van hun website. Op web, uh, ja, staat NL. Zij weet ook echt alles. Hè? Ja, echt ja. ongelooflijk. Er ja, zit hier, hier toch nog wel iemand met brains? Ja hoor. Nou ja, ja, ja. Eén nee, zonder benen en nee, één met brains. <laughs> nee, één <eens> zonder tijen. <laughs> oh, ja, was, oh my god, Wat wordt steeds erger vandaag. <laughs> ik, probeer jou echt, ik ga jou vanmiddag even photoshoppen. Dat is een tijen. <laughs> Ik ga echt heerlijk mijn ja. weekend in. Hey, maar Ruud, wou je nog wat kwijt? Heb je nog iets van, nou, dat moeten de mensen nog even weten? Nou, niet echt eigenlijk, nee. nee je... Nou, ik zou het leuk vinden als ik nog mensen kan inspireren om iets te maken. Want ik vind het ook zo mooi dat, dat je dan iets draagt straks met... Uh, ja, dat mensen daar toch uh, aan gewerkt hebben. Mm -hmm. ja. Toch weer verbinding, dat je ja. met elkaar dat, uh, ja... Dat die daarmee ja. bezig zijn geweest, hun energie in hebben gestoken. ja. Bijzonder. Ja, ik kan dat niet. Ik kan niet eens een pannenlab maken. Dus wat dat betreft. Nee. Ik nee. zorgde altijd dat ik op de gang stond... ...wegens wangedrag bij handwerken. Oh ja, ik, ik vind het zo knap. <laughs> nou, er zijn ook een aantal... ...want je denkt natuurlijk bij handwerken meteen aan, uh, aan vooral vrouwen die dat doen... ...maar ik, ik vind het ook leuk dat allerlei mensen iets hebben ingestuurd. Ik heb zelf nooit handwerken gehad. Uh, nee. Ik heb veel met de hand gedaan. Maar dat zeg je nog. <laughs> de meeste couturiers zijn eigenlijk mannen, hè? Ja, als je zo... Ja, ja de meeste ja. zijn mannen. Ja. ja, net als met koks... Eigenlijk ook. Ook? overdag ja. mee, mannen. Ja, chef, chef. Ja, we oh, raken, chef. We raken er nu diep in. Ja. Maar wat leuk dat je er was. Ja. En dat je er nog dan. bent. Ben hij <laughs> <zeggen? laughs> <laughs> Wat leuk dat je er 35 jaar was. Maar ja. Als je denkt tegen mij, van nou, ik wil er nog geen even reclame komen maken. Je bent altijd welkom, hè? Je weet ja. je weet, het, nou, weet je, je vindt het gewoon leuk als je iets maakt. Dat veel mensen het zien. En ik ja. hoop ook. Wat, oh, dat is toch wel mooi om te vertellen. Ik ben nu zelf. Uh, gepest. Je begint in mijn uh, kinder-jongenskamer. Maar ik heb in de laatste zaal, voor de laatste, daar heb ik ook een aantal jongeren van nu in hun uh, slaapkamer geïnterviewd. Ja. Zo van, wat zijn jullie idolen? en hè, Hoe ervaar je deze tijd? En dat, nou, dat vond ik echt een cadeautje. Dat is ook wel een ja. project wat ik nog verder wil gaan uitwerken. Ik noem het Escape Room, want die, hè, die kamer weer toch een soort veilige plek. Ja. En dan dan zie je toch ook weer... die jongeren van nu hebben dan toch weer... die kunnen veel beter al over hun gevoelens praten dan wij. Mm -hmm. He, we zijn allemaal ja. van dezelfde leeftijd, allemaal veertigers. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar dat valt mij ook dat op. Dat vind ik zo bijzonder, want... Uh, Als ik naar tv kijk en die kinderen krijgen een microfoon onder hun mond... dat ja. ze meteen een hele goede geformuleerde mening ja, hebben. Ja. ja, maar ook... Uh, nou, bijvoorbeeld Anna, dat is een meisje die was 13. Toen wist ze al dat ze op meisjes uh, viel. is helemaal weg van voetballen, dus haar kamers. Oh, die was ook op de opening. Ja, die ja. was ook op de opening. En um, ja, daar word ik dan ook zelf echt vrolijk van. Ik denk, goh. En ik wil ook nog, ja, dat, ik doe ook in de op een oproep. Uh, Sinterklaas heeft hulp, Sinterklaas. Hè? Ja. Ik wil hulp, Dolly. Ja. Want op een gegeven moment, uh, ja, dan ben ik echt een. Uh, Museumstuk. Ja. <laughs> dan moet Monumentenzorg. <laughs> Monumentenzorg moet ook uitgaan. Oh, maar die doen hun best. Hopelijk dat je subsidie <laughs> krijgt. <laughs> en dan hoop je dat anderen dat voortzetten. Ja, dus stuur je stand-ins. Nou ja, hulptollies. En dan hoef je echt niet de benen van Dolly's te hebben. Als je maar uh, het hart ook op de juiste plek ja. zit. En dat je ook uh, ja, vooral uitgaat van het positieve. En dat je. Ja, en dat. Ja. Dus willen jullie hulpdolly worden? Ja, kan dat? Uh, Naar wat je allemaal verteld nee, had. Dus. Jij, nee, <laughs> nou, jij zou wel maar. de eerste hulpdolly zijn... met uh, de taille op de knieën. Ja, dan ga ik, kom ik eerst even voor de doorpas. <laughs> ja, de doorpas. Dat oh, ja. heet dat toch? Ja. Ja. Ja, ik ook, voor, en ik dan we we ook een muziceer. Ja, maar ik kom dan, voorlopig niet verder... dan dat ik dan als pruik kruip over het podium. Oh, <laughs> Als kavia. Ja, verder kom ik oh, oh, oh. niet hoor. En dat ja, is Dolly, heb jij nog wensen? Ja, Dolly. Hè? Wie, hoe bedoel je? Wil je hulp Dolly worden? Nou, ik hoef alleen maar Bellefleur te worden. Ja, Dolly ja. ben ik al. Ja, ja. Dus ik ben, ik ben al op de helft. Weet jij, ja. hoe, weet jij hoe jij je naam bent gekomen? Had je een oma ja, zeker. die Dolly heet? Een, een, een, een nichtje. En een oudtante. tante Ach. Ja, mm -hmm. ja. dus daar niet, ben ik naar vernoemd. Want Dolly is niet uh, een naam die. Wie je heel zoveel hoort. Aan kinderen ja. wordt gegeven. Nee, klopt. Nee. Maar ja, ik ben er ook al een paar jaar natuurlijk. Maar is Donnie ja. Paarten een nichtje van jou? Nee, we hebben wel ongeveer hetzelfde figuur. Mm -hmm. Je ziet Daar alleen zie bij mij wel dat niet. ik mijn ribben nog niet weg heb laten halen. Oh, dat zie je wel. Ja, en, en nog iets eromheen dan. Hebben jullie het altijd zo gezellig hier? Ja. ja. Het is echt leuk. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. En dat is elke... Uh, um om de, de vrijdag. vrijdag. Ja. Maar waarom om de twee weken? Ja, dat weten wij ook niet. En heel populair, want ik zag alleen mensen buiten... die jullie dan ook na afloop opdachten. Ja, ja, nou, ja. ja. En dat kan er mee te maken hebben ja, dat we zijn de de de handtekeningen kon. uitdelen en zo. Ja, en klopt. bloemen en chocola. Ja, ja, en alle ja. muffes en zo, die over zijn hier... Ja. trakteren we dan beneden. Oh. Ja. Nee, maar het is gewoon een leuk ondernemend gezellig programma, weet je. Een beetje nieuwtjes, muziekcolumn. Dolly zoekt ook dat hele leuke muziek uit. Ja, en leuke ja. gasten, Ruud. Dat Ik ben benieuwd, een... want Tolly heeft nu, nu nog muziek. Ja, zeker. Ja, want uh, we, we zijn eigenlijk weer toe aan het derde liedje van de Sidekick. Ik ben weliswaar geen Sidekick, maar... Uh, de Sidekicks vinden dat ik ook een liedje van de Sidekick moet draaien. Ja. Ja. Dus dat doe ik dan maar. Ja. Uh, ik heb gekozen voor het nummer van Hero, van Anthony Kamerling. Oh. Toen ik je zag. Ik oh. vind dat zo'n prachtig nummer. Mm. Maar het, het, het was zelfs persoonlijk een heel klein beetje van toepassing onlangs. Dus ik dacht, nou, ik ga hem gewoon draaien. Oké. Okay. Komt-ie.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 Antoni uh, ja. Kameling ja, met dat oh, prachtige nummer. Ja, oh. ja, jij vindt het ook mooi, hè, Rut? Ja, en ook natuurlijk ja. het hele verhaal Eromheen, uh, dat ja, iemand. Uh, wat is dat toch erg als je zo? Ja. Nee, dan wordt je ooit echt stil van. We moeten een beetje vrolijker eindigen. Nou ja, toch? in ieder geval brengt het ons wel eventjes tot uh, op de diepte. Um, We hebben nog maar even, hoor. We hebben nog maar hele ja. even. <laughs> Voordat je een heel paar ik, ik onderwerp... bijna ga zingen. <laughs> Weet je wat ik bedoel? Natuurlijk, heel even. Heel ja. ja. ja, ja, ja. even. Ja. Heel even. Ja. Geen sorry. Um, Hanni zat dan net naar mij te kijken. Van, jij sluit altijd zo leuk af. Nou, Ik kijk nu naar Ruud. Um, wil jij aan ons nog iets voorlezen? Een tegeltjeswijsheid, Ruud? Oh ja, ja, ja. ja, want ja. Dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen. Ja. Ik ben heel erg opgevoed met uh, wandtegelteksten... En eentje was voor mij heel belangrijk. Dat was een Friese dochtingplicht. een little you, maar rabje. Dat betekent zoiets, uh, doe wat je wil, de mensen kletsen toch wel. En um, ik heb inmiddels ook een hele verzameling. Ik heb hier echt iets van 300 handtegels. Uh, Ga je het nu zeggen, dan krijg je er nog meer, hè? Nee, <laughs> ja. echt, ik vind dat op een of andere manier ook een soort schijngrip op de wereld. Dat zijn allemaal van die spreuken, dat je, alsof je even de wijsheid inpakt. Ja. Maar uh, Dolly maakt maakte tegenwoordig ook zelf... En dan zijn ze te koop als uh, koelkastmagneet. Uh, oh, deze te gek. deze ja, mag bij jullie uh, nu op, op de, de koelkast. koelkast. Oh, wat ja. leuk! En uh, je mag hem ook als wisseltrofee als je, jij hem een keer thuis op je wil. Ja, <laughs> nou. dat is mooi. Nou, ik, ik kom als eerste in aanmerking, ja. want ik <laughs> heb een koelkast voor magneet. Oh. Oh. En jij gaat hem nu lezen? Nou, dan gaan ja. wij daarmee het doen. En ook nog even ter eer aan wat uh, Ruud en ik wel deelden. Um, mijn ex en alweer lang niet onder ja. ons aanwezige Joke Nederlof... die in Haarlem in de Stalker de Pink Planet medeorganiseerde. organiseerde. Ja, ja. Waar, en Ruud en ik hebben dus eigenlijk een hele oude band. Ja, hele oude. Ja. We hebben echt... Uh... Ja. Oh ja, jullie staan niet voor niks al zo, zo oud. Hè? Zeg, oh. um... hey, heb je waar haar weer? Met ja, ik je... kijk naar de klok. en We oh. moeten de tegel. Ja. ja, schiet op dus met nu de, komt de tegel. Rudy heeft er maar een halve al al tegel ja. Als een soort tegengif tegen alle polar polarisatie. Leven de zachte krachten in een wereld die verhardt. Bestrijd elke haatgedachte door te spreken vanuit je hart. Nou, die mag op moe. jou. Oh. Hij is mooi. Echt mooi. Oh, op de goeie. koelkast. Ik ben trots. Dank je wel. Dank je wel, Ruud, dat je hier was. En jullie heel veel succes met het programma. En draai ook af en toe Wim Hogekamp. Nee. Want dat is natuurlijk de link... Uh, met haar ja. Han. Ja. ja, die wordt ja. hier regelmatig ja. gedraaid. Ja. Want uh, jeetje, wat heeft hij mooie liedjes uh, gemaakt. En nou, we werden net al stil over de dood van Antoni Kamerling. Maar dat is natuurlijk ook... Uh, ja, Oh, sorry dat ik daar even over begin. Dan ja, komt hij nee. even naar boven. Ja, nee, Wim je ja. Dankjewel, Ruud. Ja, Ruud. En uh, we gaan natuurlijk allemaal naar het Verwijmuseum in Haarlem. Ga het zien. Wij zouden trouwens ook nog een keer gegaan zijn... want we zijn wel bij de opening geweest, maar toen was het zo waanzinnig druk. Gewoon oh, met z'n drietjes. Ja, want het. Wij hebben toen tegen elkaar gezegd, je moet eigenlijk even teruggaan, want om een rustige ja. tijd te nemen om alles te bekijken. We maar hebben we de helft. Maar de veertiende dan? Kunnen jullie de veertiende? Ja, dan hebben we wel uitzending. Dus oh. ik weet niet of we twee uur halen. Dan moeten we wel meteen. De veertiende uh, moeten we eigenlijk Ruud inbellen dan. Oh ja, maar dat is natuurlijk ja. laat. Gaan we niet halen. Ja. Gaan we niet halen? Nou, dat doen we de andere. Misschien, uh... misschien heb, heb ik straks wel een ander leuk idee, Ruud. Daar zal ik zo even bij je over terugkomen, op terugkomen. Um, maar in ieder geval, ga dus naar dat museum. Uh, ga kijken. Hartstikke leuk om te zien en een duik te nemen in het leven van Dolly Bellefleur. En de ontwikkeling van hoe dat ontstaan is. De telefoon uh, gevlogen weer. Ja, wij gaan afscheid van u nemen voor uh, weer een periode van twee weken. Oh. Yes. Ja. ja, ja, ja, ja. Nog even, dan zijn we er weer. Nou, er zijn alweer een paar gasten bekend. Dus, Wat uh, doe je dan die twee weken thuis? Niks te doen. <lacht> Schrijven. Wat gaan we die doorpas doen? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, we gaan die doorpas doen. <lacht> Lieve mensen, Sorry, ik... Uh, doorgaan, maar ik wil <lacht> erg jouw taai op je knieën. <lacht> We doen niet door pas als wij komen dan met z'n drieën. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, moet, ik kan eigenlijk net zo goed een bungalow tent aan doen. Nou, nou, jongens. <lacht> ik vind helemaal niet die benen mooi van jou. <lacht> het is tijd voor het journaal, denk je niet? Bijna, bijna. Maar in ieder geval om onze luisteraars weer enorm te bedanken ja. voor het luisteren. En onze gasten voor de boeiende verhalen die we hebben. Nou, Hanny, bedank ik elke keer weer voor die heerlijke columns die je bracht, wat nu inderdaad gewoon een conferentie was. Ja, nee. absoluut. Fantastisch. We gaan hem gauw op uh, de social media zetten. En, uh, Jij ik ben bedankt voor de muziek. Trouwens, sorry. Ik ben trouwens bezig om een uh, site uh, eraan te hangen. Dat gaat collega Willem Bruijs mij mee helpen. Uh, waar de, de programma's op komen te staan, zodat mensen terug kunnen luisteren ah. via onze site. Dus dat. Want uh, dat is misschien wel fijn. Um, volgende week weer. de Boys Are Back in Town. Uh, van uh, 9 tot 12. En de week erop zijn wij er gewoon weer. Dus dan kun je weer lekker afstemmen. Sowieso. Oké, okay, hey. fijn weekend allemaal. Heel fijn weekend. Geniet ervan. Bedankt voor het luisteren. En Zeker. kijken. Jojoe, dag, dag De zaad is nu lijf. Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond.